Kees Groot met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer is weinig animo om met kandidaat-ombudsman Van Woerkom te praten over zijn kandidatuur. Alleen PvdA en ChristenUnie zullen er morgenochtend zeker zijn. De andere partijen uit de Tweede Kamer zien het gesprek niet zitten of twijfelen nog. Volgens D66 voegt een gesprek niets toe. GroenLinks wil niet met Van Woerkom in gesprek omdat de partij al besloten heeft dat hij niet geschikt is om nationale ombudsman te worden. Gisteren werd de stemming over de benoeming van Van Woerkom uitgesteld. Er was veel commotie over discriminerende uitspraken van hem over Marokkanen. De fietsactie Alpe du 6 levert dit jaar veel minder geld op voor de kankerbestrijding dan vorig jaar. De organisatie denkt morgen hooguit 10 miljoen euro bijeen te brengen tegen ruim 29 miljoen vorig jaar. Oorzaak is de ophef die in 2013 losbarstte over een declaratie van ruim anderhalve ton door een van de initiatiefnemers. Achteraf constateerde een accountant dat er weinig aan te merken was op die declaratie. Toch zijn er dit jaar maar 5000 deelnemers die de berg beklimmen tegen 7500 vorig jaar. De gemeente Almere is teleurgesteld dat de Ice Dome niet de nieuwe schaatstempel van Nederland wordt. De KNSB trok vandaag de gunning in omdat de initiatiefnemers de financiering niet rondkrijgen. Wethouder Mulder van Almere spreekt van een domper. Hij had gehoopt dat het project meer tijd had gekregen. Dan had het volgens hem kans van slagen gehad. De concurrenten van de ijsdoom reageren juist verheugd. Heerenveen gaat ervan uit dat een opgeknapt Tiaf de schaatstempel blijft. Transportium in Zoetermeer hoopt ook weer een kans te maken bij de KNSB. Het weer, vanavond vallen er nog geregeld buien. Vannacht koelt het af tot 10 graden. Morgen zijn er nog steeds buien, maar breekt ook steeds vaker de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, in het weekend zelfs zomers. Dit was het... Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat wieder bij Oude Kerk aan de Amstel 3 kilometer. Tot zover de verkeershoeve... Transport yeah. is zin in ZFM Ach. Goedenavond, en is dat geen mooie binnenkomer? Led Zeppelin, whole lot of love Ik bedoel, de stemming is uh, gezet uh, Mijn naam is Jacques Jommans En ik ga je de komende twee uur vermaken Met uh, Kriskras door het uh, popland Van, uh, ja. <laughs> ja Oh ja, vanavond van K3 tot Led Zeppelin Dus uh, dat wordt nog wat Amos Lee, High Water, en daarvoor hoorde u de Rolling Stones met uh, <laughs> No Satisfaction. Ik las vandaag in de krant. Was het in de krant of was het ergens anders? Ik weet het niet meer. Maar ik las in ieder geval dat het niet erg is als een presentator voor de radio af en toe eh uh, zegt. Want dat geeft een rustmoment bij de luisteraar. En daardoor blijft zijn aandacht volledig uh, gevangen. Nou, daar hou ik van. Dus uh, ik ga vanavond gewoon lekker af en toe eh uh, zeggen. Uh, nu de cranberries met zombie. forget But these things I do You see I've forgotten If they're green Or they're blue Anyway The thing is What I really need Yours are the sweetest guys I've ever seen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 mij gewoon een fantastische groep R.E.M. met Losing My Religion en dat was niet het enige mooie nummer wat ze gemaakt hebben. Shiny Happy People, Bad Day, The Sidewinder Sleeps en gaan ze maar door. Helemaal helemaal fantastisch. Gewoon erg jammer dat je niets meer van ze hoort. Uh, daarvoor draaiden we ook nog iets. Oh ja, uh, Elton John, Daniel, een van zijn eerste uh, ja eerste platen die eigenlijk een beetje goed aansloeg in 1970 was dat denk ik. Ik zat net in dienst. Toen moest je nog in dienst, ja, ja. Nu niet meer. We gaan verder met uh, Oliver's Army. You Dat was hem. En we gaan de zomer even een beetje verwelkomen met uh, ja, Brainbox, summertime. focus met Sylvia. Zo, die kwam er even hard in. En, uh, ik zat even in een filmpje te, kwijken, te bekijken daarvan. En je uh, lag je helemaal het schompus, Want er zitten een paar van die enthousiastelingen, ongeveer van uh, mijn leeftijd toen, hè, uh, die lopen te headbangen op deze muziek. Ja, het moet er ergens beginnen natuurlijk. We gaan verder met... Uh, met uh... Yes, Money. Too tight.